7 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Demonstranten met opvallende gele hesjes zijn nu ook opgedoken in Irak. In Basra eisten zo'n 100 mensen betere basisvoorzieningen. In het zuiden van Irak zijn water en elektriciteit sporadisch beschikbaar... en de werkloosheid is er hoog. In Irak zijn er al maanden demonstraties tegen de levensomstandigheden... maar de gele hesjes leveren nu extra aandacht op. De hesjes zijn in Frankrijk het symbool geworden van protesten... die begonnen na de verhoging van de brandstofprijzen... De rente op studieleningen gaat omhoog. De Tweede Kamer heeft daar in meerderheid mee ingestemd. De hele oppositie is tegen het wetsvoorstel van minister Van Engelshoven. Maar de regeringspartijen zijn voor. Volgens het voorstel wordt het rentepercentage vanaf 2020 gebaseerd op de 10-jaarsrente in plaats van de huidige 5. Omdat de rente hoger is naarmate die langer vaststaat, betekent dat in de praktijk een verhoging. Het zou gaan om gemiddeld zo'n 12 euro per maand. In Washington zijn familie, vrienden en prominenten uit de hele wereld bijeen... voor de uitvaartdienst van oud-president George Bush... die vorige week vrijdag op 94-jarige leeftijd overleed. President Trump heeft een dag van nationale rouw afgekondigd. Namens Nederland is minister van Staat Winnie Zorgdrager... bij de uitvaart in een National Cathedral. Naast Trump en de vier nog levende oud-presidenten van de VS... zijn ook de Duitse bondskanselier Merkel en de Britse prins Charles aanwezig. Na de dienst gaat de kist naar Bush thuisbasis Texas waar hij wordt begraven. Oostenrijk wil per 2020 alle plastic draagtassen verbieden. Daarmee is Oostenrijk na Frankrijk en Italië het derde EU-land... dat plastic tassen volledig in de band doet. Stevige kunststoftassen die vaker gebruikt kunnen worden... vallen buiten het verbod. In Nederland moeten sinds twee jaar betaald worden voor plastic tassen. Gratis plastic tassen zijn inmiddels ook hier verboden. Het weer vanuit het westen gaat het wat harder regenen. Morgen is het grijs en ook dan motregen. Het is zacht met een graad of twaalf dan. En ook vrijdag is het bewolkt, nat en een graad of twaalf. In het weekend blijft het wisselvallig en vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 TV GELDERLAND 2021. Zie Moi entraînant ta matrice, goûter à tes délices, personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez, je ferai tout pour. gone Zal ik er zijn? Kom als dit. De...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 I need to come along. Give me a sack bomb, sack bomb. You're my sack bomb. And baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. You know what you're doing. You know Now, don't get me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loving and you can shoot it far. <laughs> I'm your main target, come and help me ignite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 Voor heeft hem. To my crazy world Like a cool and cleansing rain. Before I, I knew what hit me, baby You were flowing through my veins I'm addicted to you